Vijf uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Roemeense arbeiders via omweg toch legaal in Nederland. Leiders van Hamas en Fatah bekrachtigen akkoord. En deze kunstenares wint kort geding tegen Modehuis. Een uitzendbureau voor Oost-Europeanen in Ettenleur heeft een truc gevonden om Roemeense arbeiders legaal naar Nederland te halen. Roemenen mogen in Nederland alleen aan de slag met een vergunning. En die krijgen ze niet meer van minister Kamp. Maar Roemenen met een Hongaarse achtergrond kunnen een tweede Hongaars paspoort aanvragen. En als Hongaar hebben ze geen vergunning nodig om hier te werken. Het uitzendbureau in Ettenleur heeft met de paspoorttruc al zo'n duizend Roemenen met een Hongaars paspoort ingeschreven.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 Er is een groot tekort aan eerstelijnspsychologen. Er zijn wel genoeg afgestudeerden, maar te weinig opleidingsplaatsen. En geld voor verdere specialisatie. De vereniging van eerstelijnspsychologen dringt aan op een oplossing. Omdat de geestelijke gezondheidszorg in het gedrang zou komen. Patiënten met veel voorkomende psychische klachten... komen nu vaak op een wachtlijst terecht. Dat kan volgens de vereniging alleen veranderen... als minister Schippers geld geeft voor meer opleidingsplekken... voor eerstelijnspsychologen. De kans lijkt klein dat de foto's van het lijk van Osama Bin Laden worden gepubliceerd. Minister Clinton van Buitenlandse Zaken en haar collega Gates van Defensie zijn tegen, meldt de Amerikaanse zender ABC News. Ze zouden president Obama hebben geadviseerd de foto's geheim te houden. Volgens de ministers zijn er maar weinig mensen die geloven dat Bin Laden nog leeft en zouden bovendien vooral extremisten zijn die zich ook niet door foto's laten overtuigen. Verder zou publicatie van de gruwelijke beelden veel kwade reacties kunnen oproepen. Eerder zei CIA-chef Panera dat hij verwacht dat de foto's wel worden vrijgegeven. Bij Defensie worden maandag al de eerste bezuinigingsmaatregelen van kracht. Een deel van het materieel wordt stilgezet, waaronder Cougar-helikopters en tanks. Vier van de tien mijnenjagers van de marine waren niet meer uit. Minister Hillen kondigde afgelopen maand drastische bezuinigingen op de krijgsmacht aan. Het kabinet wil op Defensie ongeveer een miljard euro bezuinigen. Verdwijnen bijna 12.000 arbeidsplaatsen. Een Deense kunstenares heeft een kort geding tegen het modehuis Viton gewonnen. Ze hoeft geen dwangsom te betalen voor een tekening van een kind in Darfur met een tas van Viton. Die dwangsom had de rechter erop gelegd op verzoek van Viton, dat niet geassocieerd wil worden met de oorlog in Soudaan. De kort gedingrechter vindt de creatieve vrijheid zwaarder wegen dan het belang van het modehuis. Ado-Den haag Coutinho is veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf. De rechter erachter bewezen dat hij zich heeft schuldig gemaakt aan cannabisstilt, witwassen, valsheid in geschriften en oplichting van een hypotheekbank. De OM eiste een jaarscelstraf, maar de rechtbank ging niet verder dan een voorwaardelijke celstraf, omdat de vader van de doelman de initiatiefnemer zou zijn geweest. En die is eerder al veroordeeld tot twee jaar. De vriendin van Coutinho kreeg een taakstraf van 80 uur voor witwassen, valsheid in geschriften en oplichting. ADO zegt dat Coutinho gewoon in Den Haag kan blijven keepen. Voor voetbalclub RBC Roosendaal is degradatie uit de profvoetbal dichterbij gekomen. Vanwege problemen met de financiële huishouding heeft de club drie punten in mindering gekregen. En daarmee zakt RBC in de eerste divisie naar de laatste plaats. Met nog één wedstrijd te gaan staat de club nu twee punten achter op Almere City en drie op Fortuna Sittard. De nummer laatst speelt volgend seizoen in de topklasse van de amateurs. En dan het weer. Droog en helder. Het koelt vanavond snel af tot gemiddelde graad of zes. Morgen dan flinke zonnige periode, maar ook stapelwolken en 17 tot 19 graden. De dagen daarna stijgt de temperatuur nog verder tot ruim boven de 20 graden in het weekend. ANRB Verkeersinformatie. De avondspits verloopt minder druk dan gebruikelijk. Er staan 23 files, bij elkaar 80 kilometer. De meeste daarvan staan rond Rotterdam en bij Utrecht. Wat opvalt is dat de A2 van Maastricht naar Luik dicht is... bij knooppunt Europaplein in Maastricht na een ongeluk met een vrachtwagen. Alleen de vluchtstrook is beschikbaar. En er staat een wat langere file op de A50 van Arnhem naar Os... tussen knooppunt Grijzoord en knooppunt Ewijk 10 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij.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 De Nationale Herdenking 2011. Kijk vanavond kwart voor zeven. NOS Nederland 2. Het NOS Radio 1 journaal. Lucela Carasso. Goedemiddag, zes minuten over vijf. De geestelijke gezondheidszorg kan in gevaar komen... als er niet snel opleidingsplekken voor eerste lijns psychologen bijkomen. Volgens de LVE, de Landelijke Vereniging van Eerste lijn Psychologen, zijn er genoeg afgestudeerden, dat wel. Alleen kunnen zij zich niet specialiseren. Ze zijn vaak heel lang bezig om een opleidingsplek te krijgen. In augustus 2006. Toen ben ik afgestudeerd en toen ben ik al meteen begonnen met zoeken naar een opleidingsplek. En hoe lang duurde het voor jou voordat je iets gevonden had? Ruim vier jaar. Carina, voor jou, wanneer ben jij begonnen? Ik ben in 2007 afgestudeerd en ik ben in 2009 begonnen met zoeken. Daar dus heb ik ja, ongeveer twee jaar over gedaan. Wat heb je allemaal gedaan tijdens je zoektocht? Hoe ging dat? Nou, ik heb ongeveer 40 brieven geschreven en verstuurd. En ik ben op vier plekken op gesprek geweest. En voor jou, hoeveel brieven heb jij geschreven? Heb je ze geteld? Nou, naar uh, deze functie heb ik ook iets van 30 brieven geschreven. En ik heb zeven gesprekken gehad. Zes, uh, dus afgewezen, één aangenomen. En ik heb cursussen gedaan om cognitief gedragstherapeut te worden. En ook zoveel mogelijk werkervaring opgedaan, vrijwilligerswerk, uh, andere dingen, om mezelf te onderscheiden inderdaad. En met hun lange zoektocht zijn Carina en Helene geen uitzondering, zegt de Landelijke Vereniging van Eerste Lijns Psychologen. Nee, er zijn ruim 4.500 uh, psychologen die heel graag de zorg in willen. Die willen ook een opleidingsplaats hebben, alleen die zijn er maar heel beperkt, die zijn er rond de 750. En um, het is ook lastig om als eerste lijnspraktijk erkenning te krijgen als opleidingsplek voor gz-psychologen. De LVE wil dus dat er meer plekken komen met erkenning. Dat kan ook wel en daar is niet eens meer geld voor nodig. Maar het opleidingsgeld dat er nu is gaat voor een groot deel naar tweede lijnspsychologen. En dat moet volgens de LVE anders. We willen gewoon het bestaande geld, het opleidingsfonds, willen we evenredig verdeeld hebben tussen de tweede lijn en eerste lijn. En we willen gewoon ook dat de, de organisatie zoals die in de eerste lijn is ook erkend wordt als zijn een goede, goede praktijk om GC-psychologen op te leiden. Het gevolg van het tekort aan eerste lijns psychologen zijn wachtlijsten. Dat kan, heeft risico's dat mensen uitvallen op hun werk, dat hun sociale contacten minder zijn omdat ze gewoon niet de puff hebben om sociale contacten te onderhouden. Nou, dat is gewoon op zich heel vervelend. En de minister zegt tegen ons ook van nou, ze willen het vertrouwen geven dat de patiënt de hulp krijgt die, die die nodig heeft. Zou je kunnen zeggen dat de zorg in het gedrang komt hierdoor? Zeker als je kijkt van wat de, de, de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van de eerste lijn zorgt. Dat is heel erg belangrijk. Dat is dichtbij. En die komt zeker in gedrang als wachtlijsten zijn. Absoluut. Nog even terug naar Carina en Helene. Zij hebben nu dus een opleidingsplek. Maar niet iedereen heeft zoveel geduld. Sommige mensen geven ook de moed op... Um, ook omdat ze uh, misschien een baan hebben waar ze een vast salaris hebben en uh, hypotheeklasten en alles en ze daarvoor een baan om meer werkervaring bijvoorbeeld op te doen dat ze dat niet aandurven terwijl dat de kans zou vergroten om wel de opleiding binnen te komen kun je ook zeggen dat mensen die die ambities misschien wel hadden om eerst een psycholoog te hadden dat ze die maar ja, dat ja, kan ik me wel voorstellen. In mijn geval heb ik vier jaar uh, best wel onzekerheid gehad uh, over werk en inkomen. Maar ik uh, haal dat ervoor over en uh, veel mensen hebben dat gewoon niet. Dus die stoppen eerder met hun zoektocht. Een reportage van verslaggever Martijn van der Zanden. Nog altijd wagen Syrische demonstranten zich op straat, ook al wordt dat verzet steeds harder neergeslagen. De Syrische autoriteiten doen er van alles aan om te zorgen dat de buitenwereld niet goed weet wat er gebeurt. Ook het Internationale Rode Kruis krijgt geen toestemming om zelf polshoogte te nemen. En dat de situatie niet best is, dat is wel duidelijk, zo vertelt Saleh Dabake van het Internationale Rode Kruis vanuit de hoofdstad Damascus. Zo is in Dera een groot tekort aan drinkwater Een het Rode Kruis staat wel klaar om water, eten en medische hulp te geven. There is no water in town and there have been reports that the water has been cut. We will provide drinking water, clean drinking water to people. If they need food, we will provide food. If they need medical care, we will provide medical care. Whatever is needed by a population, we will be To ja, ze zijn dus in staat om die hulp te verlenen, alleen krijgen ze geen toestemming. Uh, ze oefenen druk uit op de Syrische autoriteiten en de organisatie, het Internationale Rode Kruis, heeft goede hoop dat het binnenkort wel zal lukken. We doen our best en we are pushing zo hard as we can. We seem to have a good opportunity to get there. And with this, if it happens, and we hope, we are hopeful that it will happen, it will be the first... International organization who will access Want dus een medewerker van het internationale Rode Kruis in Damaskus. Buitenland verslaggever Mustafa Oekbi volgt het nieuws in Syrië, uit Syrië. Mustafa, wat is het laatste nieuws dat jij hebt gehoord? Het laatste nieuws wat we hebben gehoord is dat er in, in ieder geval een convoi militairen onderweg is naar de stad Homs waar gisteren massaal is gedemonstreerd tegen het regime, vooral gedemonstreerd tegen dat zeg maar het uh, van de buitenwereld afsluiten van de stad Dara Daar zijn mensen uh, daarvoor in de straat op, uh, op gegaan om daar tegen te demonstreren, maar natuurlijk ook. Te demonstreren tegen, tegen het repressieve optreden van, van het Syrische regime op dit moment. Ja, in de afgelopen dagen zijn honderden jonge mannen in de stad Derra opgepakt. Is, is er inmiddels iets meer duidelijk geworden over wat er van hen terecht is gekomen? Nou, de berichten die, die wij in ieder geval horen, dat er ongeveer tussen de 3000 en de 8000 mensen dus de afgelopen tijd zouden zijn gearresteerd. Uh, er zijn al uh, blijkbaar uh, al. Um, een aantal mensen gestraft. Sommigen hebben drie jaar cel gekregen... onder de beschuldiging van het beschadigen van het imago van Syrië. Dat is de, officieel de beschuldiging die deze mensen tegen zich hebben uh, horen gekregen. En uh, nou ja, dat geldt natuurlijk ook voor al die duizenden mensen... die ook zonder enkel eigenlijk vorm van proces... Uh, behalve die ene beschuldiging, terechtstaan en mogelijk ook in dergelijke straf uh, te, te wachten staat. Nee. Namelijk drie jaar of misschien zelfs hoger. Maar ze leven nog wel en dat is ook al heel wat, toch? Nou ja, ze leven nog wel, maar er zijn ook berichten van uh, grootschalige martelingen van, van deze mensen. Ik bedoel, er wordt echt op grote schaal... Uh, gemarteld, dat al horen we van mensenrechtenorganisaties van oogtuigen. Uh, kortom, uh, we, er zijn ook beelden daarvan op, uh, op bijvoorbeeld op YouTube. waarin echt keihard wordt opgetreden tegen demonstranten. Ja, yeah. en. Heb je het idee dat het verzet, ondanks dat... want deze berichten zijn natuurlijk ook in Syrië bekend... en steeds meer familieleden zijn dus mensen aan het, aan het kwijtraken. Heb je het idee dat het verzet desondanks wel toeneemt? Of misschien ja, absoluut. juist daardoor? Ja, nou ja, on, de, eigenlijk zou je kunnen zeggen... De, ondanks dat repressief, dat harde optreden uh, door het regime... Uh, gaan de mensen nog steeds de straat op. Blijkbaar echt gewoon ook niet meer angstig... Met alle gevolgen die ze waarschijnlijk uh, kunnen krijgen. Ik bedoel, als gevolg van die demonstraties. Mensen weten uh, dat ze gearresteerd kunnen worden. Dat ze gemarteld kunnen worden. Dat ze een jarenlang gevangenisstraf kunnen krijgen. Daarom gaan ze wel de straat op. We hebben zojuist bijvoorbeeld die woordvoerder van een ruide kruis uh, net gehoord. Die zegt van ja, we hopen uh, dat we toegang krijgen bijvoorbeeld uh, tot een stad als Dara. Maar ja, die hoop is uh, werkelijk we, uh, nergens op gebaseerd. Want... Um, uh, het regime doet er eigenlijk werkelijk alles aan om, die om bijvoorbeeld daaraan van de buitenwereld af te sluiten. Daar is bijvoorbeeld uh, op dit moment gebrek aan medicijnen, aan, aan, aan, aan voedsel. En de mensen lopen echt werkelijk, nou ja, die roepen de internationale gemeenschap om op een of andere manier in te grijpen. Ja, maar als het Rode Kruis daar naartoe gaat en er komen berichten naar buiten van hoe erg het daar op dit moment is, daar heeft Assad geen trek in. Want nee, dat brengt ingrijpen naderbij op wat voor ja, manier dan nee, ook. En dat is ook de reden waarom werkelijk niet alleen maar journalisten niet worden toegelaten, maar ook bijvoorbeeld allerlei internationale hulporganisaties. Zelf de zussenorganisatie van het Rode Kruis, de halve maan, uh, wordt niet toegelaten tot, tot, tot dit soort gebieden. En het is al eerder gezegd, Assad kan dit heel lang volhouden, zeggen kenners van ja, Assad. En is er ook van plan lang te houden. Ik bedoel, hij is, wij weten natuurlijk dat er als, uh, als er niet geen einde komt aan, uh, aan die betogingen, wat dan ook dat zijn, dat tast feitelijk de machtspositie van het regime. En we weten waartoe Assad in staat is, namelijk uh, alles eraan doen om, deze, om laat ik zeggen, die betogingen, de demonstranten de, uh, keihard te onderdrukken. Moussa Foukbi, opnieuw dus zorgelijke berichten vanuit Syrië. Zometeen de engel met de mobiele telefoon op de Sint-Jan in Den Bosch. U kunt haar bellen. Bij de AWB bellen wij met Wijnand Zwaan. Ja, bijna alle dagelijkse files zijn korter dan gebruikelijk. Behalve die op de A50 van Arnhem naar Os. Daar staat tussen knopend Grijzoord en knopend Ewijk 10 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso. De landbouw heeft last van de droogte, met name in Zeeland, omdat daar nauwelijks zoet water te vinden is. En dus heeft spruitjeskweker Peter Vijverberg een lis moeten verzinnen, want hij moet de komende weken wel ruim 1 miljoen plantjes de grond in hebben. De spruit aan het planten. Aan het planten. Het is gort droog, joh. Ze zien er mooi uit, echt opstaand, maar dat zal niet lang duren, denk ik. Nou, dat valt mij, joh. Ik heb gisteren water gegeven op het land. We ze, dus, uh, nou, dus nu hebben ze wat vocht, en kunnen ze het, uh, een paar dagen overleven. Nou, ik weet niet hoe het hier is, maar ik heb daar gevoeld, het ja. verpulvert gewoon. Precies, ja. Maar nou heb ik gisteren, gisteren heb ik wat water aan laten voeren en uh, dat heb ik uh, in de grond gewerkt. En nou, uh, nou heb ik wat vocht in de grond, dan nou sluit de grond wat af. Dus die plant die, uh, die heeft nu wat, uh, wat vocht om, uh, om, om, om, om te starten. Even uit, we eens gaan kijken. Hoeveel plantjes zijn dat al niet, zeg? 33.000 op hectare. 33.000? Oh ja, hier ziet het er maar beter uit. Ja. Dat is echt een groot verschil. Heel veel donkerder ja, deze, hier. Eh, deze grond is allemaal los zand bijna aan het worden, zou ik maar zeggen. Ja, het stuift ook. Het stuift, eh, ook. stuift gewoon. En als je nou een paar rijen verder kijkt... En daar hebben we gisteren het water op gelegen. Oh ja, dat gaat een stuk beter. Hier heb je een lekkere, Lekker lekkere vochtige grond. Ja, wat een plantje... Ja, dat is een heel klein plantje. is een heel klein plantje. Drie, vier blaadjes. Ja, precies. Een worteltje van een centimeter of ja, vijf. Ja, een potje. Ja. En die kan nou, de wortels kunnen nou vocht pakken hier. Maar ik neem aan dat het niet het eerste jaar is dat u spruit is verbouwd. Nee, nee, dat doe ik zo'n beetje 25 jaar. Uh. En is dit wel de goede plek om het te doen? Nou, normaal gesproken wel. Maar uh, met zo'n voorjaar uh, zo extreem droog. Het is van, van, van begin maart. Uh, niet meer van allemaal lang geregend. En uh, ja, daar kom je eigenlijk nooit tegen. Het is dus altijd uh, heb je wel eens een keer een buitje. En als het dan eens een keer lekker regent, dan, uh, dan kun je weer het land op. Maar nou, uh, nou is het gewoon uh, een beetje droge boel aan het worden van lieverlee. Maar uh, het probleem is, uh, wij hebben hier geen zoet water. Alles wat hier in de sloot zit, is brakwater. Als er nog water in de sloot staat. Ook niet trouwens. Is nee, precies, die, die staan hier ook al droog. Dus uh, wij moeten altijd uh, uh, moeten aan laten voeren met tankwagens. Dus het is best een dure, uh, dure, dure liefhebberij om dat uh, te doen. Dus dat probeer je zo lang mogelijk uit te stellen. Maar ja, nou is het zo droog, nou, uh, nou kon het gewoon niet anders meer. Ik, ik kan nauwelijks, dit veld is zo groot, ik kan niet inschatten hoe groot is het. Nee, ja, dit is uh, dit is ongeveer 4 hectare hier zo. 4 hectare. Ja, ja, ja. ja, als je dat wilt besproeien. Ja. Hoe doet u dat dan? En dan we met een uh, zodenbemester, waar uh, als ze normaal uh, de mest in de. Uh, ...in het gras uh, mee, uh, mee aanbrengen, hebben we met de zodenbemester in de grond uh, gewerkt direct. Wat is dat, zo'n injecteur Ja, u? precies. In, in... Ja, zo'n injecteur, ja. En normaal doen ze natuurlijk met een uh, met de spuitkanon uh, doen ze dat. Ja, maar dat, dat heeft ook weinig. Nou, goed. precies. En nu is het vandaag stil, maar uh, we hadden gisteren nog in kracht zes. Dus als je dan met uh, je voldoende water moet brengen... ...mooi moet bijna één keer zoveel water uh, aanvoeren als, dat je, als dat we nou gedaan hebben... Dus dat uh, scheelt in de kosten ook nogal wat natuurlijk. Maar nou met twee auto's per hectare is het, uh, is het goed te doen. Het zou nodig uh, moeten regenen. Dit, dit is wel heel erg. En even wachten met planten is toch geen optie. Ik krijg van de week nog, uh, nog 350.000 thuis. Die moeten toch volgende week ook de grond weer in. Ja. We zullen hem even doorwerken dan. Hè? Zo, hij klimt weer op zijn trekken. Vier man achterop de trekken En die vier mannen daar achterin. Schieten de plantjes de grond in. En echt op het stukje waar ik nu loop, stuift het en is het gorddroog. En pal naast me, dat is 50 centimeter, daar is gesproeid en daar is prima. Trudy van Rijswijk was bij de Zeeuwse spruitjeskweker Peter Vijverberg. Na half zes meer over de droogte in Nederland. Vanavond om 8 uur is uh, het twee minuten stil in Nederland. Een van de plekken die jaarlijks druk bezocht wordt om te herdenken is het herinneringscentrum Kamp Westerbork. Verslaggever Rien Kamer praat met directeur Dirk Mulder van het herinneringscentrum, die al 25 jaar bij het centrum werkt. Er staan twee mensen bij het monument van Ralf Prins op het voormalig kamterrein in Westerbork. Stootblok aan het begin en dan uh, een kleine 100 meter verderop eindigen de spoorrails kromgebogen richting de hemel. Dirk Mulder van het trainingscentrum Kamp Westerbork. Nu is het rustig, maar vanavond is het wel anders. Ja, dan is het zeker anders. Dan kunnen we niet zo rustig hier staan uh, zoals we dat uh, nu doen. Uh, wat dat betreft is het maar goed dat het zo'n lang uh, monument is. Hè, want dat geeft de gelegenheid. De afgelopen jaren uh, enige duizenden uh, bezoekers. Uh, schattingen lopen soms op naar 4,5 duizend. En we mogen veronderstellen dat dat zeker vanavond uh, weer het geval is. Dus dat zijn echt heel veel mensen hier. 25 jaar geleden kwam u hier te werken bij het herinneringscentrum. Met wat voor idee was dat? Met wat voor gedachten? Toen ik hier kwam, dat was 1986, het jaar daarvoor... waren er dus nog grote herdenkingen en vieringen, lustig om jaar 85. En de algemene gedachte was toen, en dat is ook uitgesproken... door bijvoorbeeld Lou de Jong en eigenlijk iedereen eh, onderschreef dat ook... van nou, dit is de echte laatste eh, keer geweest dat er zo groot scheep, zo massaal... Zo, met zoveel intensiteit ook wordt herdacht en wordt gevierd. Eh, dat zal wel blijven, maar dat wordt een stuk minder. dan wordt veel en veel minder. En nou, dat was zeg maar een beetje eigenlijk het klimaat, eh, het verwachtingspatroon waarin ik hier ook kwam. En eh, dat beeld had ik zelf ook wel een klein beetje. Ja, ik denk, van het zal ongetwijfeld wat minder worden. En, maar als je nu over 25 jaar terugkijkt, dan zeg je, van ja, dus is precies het tegenovergestelde gebeurt. Is het herdenken aan het veranderen, de manier van herdenken? Ja, het, het punt is van, wat versta je onder herdenken. Hè? We, we, we, we zetten dat vaak op 4 mei. Hè? Dat is de dag van de herdenking. Maar het is natuurlijk zo dat ervaar je hier ook. Mensen komen hier alle dagen van het jaar. En daar zit ook altijd het is niet alleen een kwestie van eh, willen weten wat er is gebeurd. Maar er komen ook veel mensen die komen hier ook nog om te herdenken. En dat gebeurde ook op 3 september, om maar eens eh, wat te noemen. Eh, en wat je ervaart daarin is natuurlijk wel dat het eh, voor velen van de oorlogsgeneratie, die heel veel. Ook, eh, is het wel voldoende, van die hebben eigen kennis van wat het verleden van deze plek is. Maar voor jongere generaties is dat ongelooflijk moeilijk om je voor te stellen dat dit een kamp is geweest dat gekriuild heeft van mensen. En eh, dat beeld zullen wij, dat zullen we ook nooit eh, terug kunnen brengen. Als je dat al zou willen. We willen dat helemaal niet, om eigenlijk ook om reden van dat je weet dat dat niet kan. Maar wat je wel moet doen, is natuurlijk toch meer visualiseren. Juist ook voor jongere generaties, omdat die daar heel sterk mee worden opge opgegroeid. Zodat je iets meer aan, aan beeld kunt krijgen van wat dit voor bijzondere plek is. Ja, jongeren lopen ook met smartphones en de nieuwste technieken, daar denken jullie ook aan. Ja, dat soort dingen moet je ook aan denken. Uh, tegelijkertijd moet je ook zeggen, daar moet je ook weer een enige terughoudende in betrachten. Want het is wel de echte plek waar je hier bent. En je moet ook ruimte laten om dat tot je toe te laten. Hè? De, de, de een kant het beter dan de andere, maar het is een authentieke plek. Een plek die dus een bepaalde zeggingskracht heeft. En het is anders om je smartphone of wat dan ook maar te bekijken hier dan bijvoorbeeld, je kunt het natuurlijk ook doen op een willekeurige weiland, om er eens iets te noemen. En eh, waar, je, waar we dus voor moeten oppassen is van om toch wel de beleving van de daadwerkelijke plek, om die ook, ook eh, ja, om daar ruimte voor te geven. Nou is het 2011, u bent 25 jaar bij het trainingscentrum. Stel, over 25 jaar, dan bent u niet meer bij het trainingscentrum. Nee. maar misschien loopt u hier dan bij een herdenking. Hoe ziet het er hier dan uit, denkt u? Daar ah, kun, kun je helemaal geen zin of woorden over zeggen. Nee. Eh, iedereen houdt zich bezig met allerlei plannen over, voor, over hoe het over 5 en over 10 jaar is. Hoe zou u het willen? Laat ik het zo zeggen, als het over 25 jaar hier nog exact is... zoals het nu is, dan denk ik... Dan is er stil blijven staan. Dan is, dat is niet goed. Je moet wel mee blijven gaan met de ontwikkelingen. Maar hoe dat precies zal zijn, dat weet je niet. Je weet niet hoe die samenleving er dan uitziet. Van, dat is bepalend. Ja, maar je ziet het in het buitenland. Uh, uh, je kunt dan allerlei dingen beleven bijvoorbeeld. Denkt u dat dat hier gaat gebeuren? Dat je kunt beleven, dat je kunt ruiken, kunt horen hoe het was? Eh, dat moet je niet uitsluiten. Eh, we hebben natuurlijk wel een voorbeeld aan de Eerste Wereldoorlog... en de manier waarop daar in onze buurlanden... België, Frankrijk, Engeland... daar zie je in de eerste plaats in dat hoe lang zo'n herdenking nog doorwerkt. Want daar wordt nog altijd, soms nog sterker dan de Tweede Wereldoorlog... wordt die Eerste Wereldoorlog eh, herdacht. Dus dat geeft al aan hoe als, als een gebeurtenis diep ingrijpend in de samenleving is... dat de herinnering daaraan, dat die ook heel lang blijft leven. Je ziet daar natuurlijk tegelijkertijd ook... Veranderingen in. Als je naar de slagvelden gaat in, in België, in Noord-Frankrijk... van de Eerste Wereldoorlog, dan zie je daar dat getracht wordt... ook met moderne technieken en met moderne middelen... toch iets meer van wat was dat toen om dat over te brengen. En eh, dat, dat, die ontwikkeling zal ook aan dit soort plekken niet voorbij gaan. Alleen het is voortdurend, is het voor de mensen die verantwoordelijk zijn... is het de vraag van wat is er respectvol. Daar draait het om. Dat is Dirk Mulder van herinneringscentrum Kampen-Westerbork. Goedemiddag dit is Engelke. Ja, goedemiddag met Lucella Carasso van het Radio 1 Journaal. Dag mevrouw. Dag, ja ik bel u omdat u de rol van Engel op u heeft genomen. Op de Sint-Jan in Den Bos is onlangs een beeld van een Engel met mobiele telefoon geplaatst. Die kan je nu ook echt bellen en dan krijg je u aan de lijn. Dat klopt. Ja en hoe kwam u op dat idee? Oh schat, je hoorde dat al aankomen dat het beeld komt te staan. Ik heb toen gemeend te gaan twitteren onder die naam. En uh, dat liep zo, uh, zo leuk. dat ik dacht: ja, eigenlijk moet je een stapje verder gaan. en zeggen: de mensen kunnen mij echt bellen. En is er ook al gebeld? al oh, heel veel. Vanaf kwart over zes vanmorgen vroeg. door Omroep Brabant. in sindsdien uh, is er uh, ongeveer. Ja, uh, tot zeker een uur of twee, om het half uur zeker drie telefoontjes. Maar ja, dat is een ja. dag leuk natuurlijk dat iedereen u belt... maar dan neemt u toch morgen hopelijk wel een nieuw mobiel nummer? Uh, nee. nee, nee, nee, nee, nee, want mens, ik wil echt een luisterend oor voor ze zijn. En het is hartstikke leuk om mensen de, de dag te laten beginnen met een lach. En, en, en om kwart over zes iedere ochtend, dat vindt u goed? Nee, dat niet, dat niet. Dan op christelijke tijden heb ik ook op mijn website gezet... En vanmorgen uh, was ik uh, uh, inderdaad wakker gebeld, uh, omdat hij om kwart over zes uh, afging. Maar anders uh, het, uh, zou ik dat niet doen, inderdaad. Ja, bent u verbonden aan de kerk? Is het een initiatief nee. vanuit de kerk om dit te doen? Nee, het is een particulier initiatief. Uh, het, het, het is gewoon leuk, het is een soort hobby, uh, zeg maar... Uh, mensen kunnen uh, me bellen voor alles en nog wat. Ik heb een meneer gehad die met mij samen de, de lottoformulier ging invullen. Ik heb een, uh, een, een, een meisje gehad uh, die op de parade uh, stond met haar ouders of met haar grootouders, dat weet ik niet. En die werd omhoog getild en die zag me en die zwaaide en die wilde ook bellen. Nou, dat is toch enorm leuk... En een andere meneer die belde, die zat in de put... en die wilde graag dat ik voor hem ging bidden... omdat hij zelf niet naar de kerk kon gaan. Ja, dat zijn dan toch dingen waarvan je zegt... ach, dat is zo gebeurd, dat is geen moeite. Nee, nee, en daar heeft u wel tijd voor, stel dat u morgen dertig keer gebeld wordt. Ik kan het tot nu toe goed combineren. Ik want want u heeft een geen... baan? Ja. Ik werk en uh, ik word op mijn werk, uh, met mijn werkzaamheden word ik niet zo gek veel aan de telefoon geroepen. Het belemmert me niet in mijn werkzaamheden, laat ik het zo zeggen. En bovendien, uh, als mijn tekst voor de voicemail klaar is, dan kan ik hem natuurlijk ook op de voicemail zetten. En dan uh, kunnen ze me wel bellen als ik bereikbaar ben. Mm, en wel 50 cent per minuut, zodat u nee. er wat aan verdient? Nee, ik verdien er geen cent aan. Misschien dat de Sint-Jan dat maar op zich moet nemen of zo. We kunnen ze daaraan verdienen, maar ik vind dat niet gepast bij een engel om daaraan te willen verdienen. Nee, en, en wat vinden ze daar eigenlijk van bij de Sint-Jan? Ik heb geen idee. Ik heb de plebaan gisteren een e-mail e geschreven en daar heb ik geen reactie op gekregen. De, uh, mijn aardse schepper, de, de, de kunstenaar zeg maar, die vindt het in ieder geval een heel leuk initiatief. En de mensen die me vandaag hebben gebeld, uh, die hebben dat nogmaals onderstreept. En uw werkgever, weet u ervan? Ja, die moest er hartelijk om lachen. Toen Ach. dacht ik van dat ik erachter zat. Oké. Okay. Goed. Nou, de engel uit Den bos. Ik dank u wel en ik wens u succes. Ik ga het nummer niet noemen, hoor, als u het niet erg vindt. Anders no, wordt u de nee, hele avond de hele, plat gebeld. Dat vind ik helemaal niet erg. Ik, uh, ik groet u vanuit de hoge uh, sint storen. Dank u wel.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 Het Schengen-verdrag heeft zwakke punten en die moeten verdwijnen. Dat heeft eurocommissaris Malmström gezegd... bij de bekendmaking van een besluit om van de commissie... om de regels voor tijdelijke grenscontroles aan te passen. Volgens Malmström moet voortaan al te centraal in Brussel worden besloten... over aanscherping van de grenscontroles... bij een onverwachte toestroom van migranten. Bijvoorbeeld uit noord afrika de vereniging van Eerste lijns Psychologen luidt de noodklok. Er zijn wel genoeg afgestudeerden, maar te weinig opleidingsplaatsen. En geld voor verdere specialisatie. De vereniging dringt aan op een oplossing... omdat die geestelijke gezondheidszorg in het gedrang zou komen. En een man uit Vlaardingen is aangehouden... voor het saboteren van snoep- en frisdrankautomaten... Maakte zo'n duizend automaten onklaar... waardoor er niks meer uitkwam als mensen er geld in gooiden. De Vlaardinger die keerde later terug om het geld uit de automaat te halen. In een half jaar maakte hij die zo'n 2000 euro buit. Dat was over de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Marco Hof. Met op veel plaatsen zon, er zijn nog een paar stapelwolken... maar de buitjes zijn het land inmiddels grotendeels uit. En dat betekent voor vanavond en vannacht dat het rustig weer is... dat het steeds verder opklaart, de wolken zullen verdwijnen. En dan gaat de temperatuur ook weer flink omlaag. Uiteindelijk in het oosten van het land minima dicht bij het vriespunt. En vlak aan de grond kan het op uitgebreide schaal wel weer 1 of 2 graden vriezen. Morgen loopt de temperatuur wat hoger op dan vandaag. We komen uit op 17 graden in het noorden van het land. 19, lokaal misschien 20, in het zuiden of zuidoosten. Er staat niet veel wind en dat maakt het voor het gevoel heel aangenaam. Er is geregeld zon. Er zijn wel wat meer sluierwolken, vooral in het westen van het land. Dan hebben we vrijdag en zaterdag vergelijkbare dagen... met steeds verder oplopende temperaturen. Het blijft droog. Vrijdag is het gemiddeld 22 graden. Zaterdag zelfs 25. En ook zondag is het zacht. Maar dan neemt blaad op de dag wel de kans op een regen- of onwisbui toe. ANWB-verkeersinformatie. De, de avondspits verloopt minder druk dan gebruikelijk door de meivakantie. Er staat in totaal 80 kilometer fietsen. Normaal gesproken staat er zo'n 220 kilometer. De meeste fietsen staan in de regio Utrecht. Langs de file staat op de A50 van Arnhem naar Os. Daar staat tussen het Grijshoort en Knoopend Ewijk 10 kilometer.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 Vier minuten over half zes. Veel Japanse slachtoffers van de aardbeving en de tsunami moeten veel geduld hebben. Want het duurt nog even voordat ze een eigen dak boven hun hoofd hebben. En dat is natuurlijk moeilijk voor deze mensen. Correspondent Joan Veldkamp. Joan, het is nu een kleine twee maanden na de ramp. Uh, zijn het veel mensen die nog steeds in de opvangkampen zitten? Nou, het is ongeveer... Uh, kijk, je moet ervan uitgaan dat er een deel dus gevlucht is voor de kerncentrale ramp... Dat deel wordt op zo'n 78.000 um, ge, ge, geschat. En dan is er ook nog een deel dat gewoon op de vlucht is omdat uh, de eigen huizen vernield zijn. Dat is meer in het noordelijk deel van het Honshu-eiland. Het totale aantal weet ik niet, maar het probleem met de slachtoffers die zijn gevlucht voor de Fukushima-centrale... is dat die mensen heel graag terug willen naar hun huizen, die nog wel overeind staan, om daar persoonlijke bezittingen op te halen. En uh, daar zit de regering enorm mee in de maag... want die mensen mogen echt die zone niet in. Nee, en, en het ziet er ook niet naar uit dat dat op korte termijn kan? Nee, wat ze nu aan het doen zijn... is dat ze aan het oefenen zijn met speciale teams... Uh, die helemaal in bescherming uh, die, uh, die wijken ingaan... en kijken hoe lang ze daar kunnen blijven met de meetapparatuur... om ervoor te zorgen dat uh, groepen mensen terug kunnen onder begeleiding... om dan in korte tijd spullen op te pakken persoonlijke bezittingen, foto's, uh, sieraden... en dan weer weggaan. Maar dat moet allemaal onder strenge begeleiding gebeuren... want daar, daar kleeft gewoon gevaar aan. Ja, en, en die mensen moeten dan weer terug naar hun opvangplekken... of naar de opvangcentra, veel mensen... Uh, terwijl ze natuurlijk het liefst een eigen huis hebben. Welke problemen spelen er in die opvangcentra? Nou, in die opvangcentra is het vooralsnog vrij rustig. Daar komt niet zoveel nieuws uit. Wat een heel groot probleem op dit moment is er moet een besluit worden genomen door de overheid... of kinderen weer naar school kunnen gaan. En je moet je voorstellen dat ook een heleboel kinderen... al twee maanden eigenlijk rondom die kerncentrale vooral... Uh, zonder school zitten. En uh, nu wordt er gezegd van als de straling or, hè, uh, rondom een school... rond de 20 uh, millisievert per jaar is... dan zou dat veilig moeten zijn. Maar dat wordt ook weer door allerlei mensen betwist. Want niemand weet eigenlijk of lage doseringen stralingen... Die wel over een lange periode tot iemand worden genomen. Of die ook niet tot heel veel schade kunnen leiden. Vooral onder kinderen die nog veel kwetsbaarder zijn dan volwassenen. Dus uh, om maar een voorbeeld te geven in, de, in het dorpje Koriyama. Dat ligt 60 kilometer van die centrale. Hebben ze nu besloten dat ze alle grond afgaven. Uh, die rondom uh, 15 lagere scholen ligt. En 13 crèches. Dat is een enorme operatie. Dat is 60 kilometer vanaf die centrale. Daar hebben ze dus kennelijk al metingen gedaan waar mensen heel erg van schrokken. Dus dit is een, een, een, ja, een vraagstuk van enorme omvang. En wat moet je doen? Want ook kinderen steeds thuis houden en ze steeds binnen houden... dat gaat natuurlijk op een gegeven moment mensen ook enorm opbreken. Ja, en, en scholen een eentje verder weg waar ze naartoe kunnen... dat, dat is ook niet echt een optie natuurlijk. Nou ja, het is, dat is mij nog onduidelijk hoe, hoe ze dat willen regelen. Maar uh, er zijn er gewoon nu wel, uh, ja er is nu wel een soort breekpunt dat mensen niet meer alleen maar in die opvangcentra kunnen blijven. Ze moeten mensen echt dingen laten doen, vooral kinderen. Maar ook volwassenen. Kijk, als je te lang te veel op elkaar gepakt zit, dan is dat gevaarlijk, want het werkt ziektes in de hand. Maar het kan ook tot enorme depressies leiden. Dus dat is wel uh, ja, iets waar nu uh, mensen serieus uh, mee aan de slag moeten. Ja, het geeft aan hoe grote problemen nog altijd zijn in Japan. Joan Veldkamp, dank voor jouw verhaal. De maand april was zeer droog in Nederland en ook mei is weer vrij droog begonnen. Dat heeft natuurlijk gevolgen. Ook luisteraars laten weten wat ze merken van de droogte. Robert van Tellingen bijvoorbeeld, die heeft het over het gevaar bij rivierdijken. Droogte veroorzaakt scheuren. Hij zegt dat dat in Warmond een paar jaar geleden is gebeurd. Olaf van Dijk noemt een nadeel van de droogte. De houten vloeren en kozijnen zijn flink aan het krimpen geslagen bij hun. Overal naden en kieren. En Sonja van het Verlaat twittert over het immense stof bij het bewerken van het land. Dat kan nooit lekker zijn voor de boeren en voor de wandelaars. Nou, die aanhoudende droogte heeft grote en kleine gevolgen dus. Laten wij eens kijken naar de weidevogels. Die kunnen moeilijk voedsel vinden en daarom heeft de provincie Friesland maatregelen genomen. Helene de Jong van die provincie, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, want wat, wat speelt daar? Wat is het probleem van de weidevogels? Waarom kunnen zij niet aan voedsel komen? Ja, op dit moment uh, door de droogte kunnen de weidevogels uh, moeilijk aan, uh, aan voedsel komen. De bovenlaag uh, van de bodem is, uh, is uitgedroogd, met name in, uh, in de kleigebieden. Hierdoor kunnen de weidevogels moeilijk met de snavel ja, door die bovenlaag heen dringen. Om bij de wormen te komen... Daarnaast zijn de wormen uh, ja, dieper in de bodem uh, gezakt omdat het daar nog wel vochtig is. Ja, en uh, hoe gedraagt een weidevogel zich die honger heeft? Of, of is dit uh, iets wat je niet kan zien, maar wat u gewoon weet? Nou, we kunnen het uh, met name zien aan bijvoorbeeld de grutto. Dat een groot deel van de grutto's uh, komt op dit moment uh, niet uh, toe aan het broeden. Voor het broeden hebben ze namelijk ja, veel wormen nodig, veel eiwitten... En we zien nu dat een deel van de grutto's uh, ja, niet aan het broeden is. Ja, en wat, wat kan je daaraan doen als provincie? Ja, wat wij op dit moment doen... we hebben een regeling uh, voor extra plasdrassen uh, in het leven uh, gesteld. Samen met Natuur, uh, de, de bond van Friese vogelwachten... en het wetterskip Friesland, Om die bodem toch uh, natter te maken... waardoor het bodemleven weer naar boven uh, gaat... en die weidevogels daar weer makkelijker met de snavel bij kunnen. En wat vinden de boeren daarvan? Nou, we hebben een oproep aan de boeren uh, gedaan en op dit moment uh, hebben wij uh, 25 uh, aanmeldingen uh, binnen. En dit zijn eigenlijk extra aanmeldingen uh, bovenop de reguliere plasdras, uh, die wordt afgesloten door boeren. Ja, want boeren uh, die kunnen dan het gras niet goed meer laten groeien, dus ik kan me voorstellen dat dat ook wel weer schade oplevert. Ja, zeker levert dat, uh, dat schade op en daarvoor hebben wij dus ook een uh, ja, extra budget beschikbaar gesteld als provincie... Uh, ja, om, om, om die boeren tegemoet te komen. Ja, en uh, dan maar hopen dat het in ieder geval met de boeren en de gutto's... weer, uh, weer goed komt op korte termijn. Jazeker. Helene de Jong van de provincie Friesland. Provincie Friesland, ik dank u wel. En ook uh, op de, in de stad zorgt de droogte voor problemen. Er is uh, stankoverlast bijvoorbeeld. Kevin de Ridder van het bedrijf Verstoppingen Amsterdam. Goedemiddag ook. Goedemiddag. Heeft u veel meldingen van stankoverlast? Jazeker, vijf per week ongeveer. Vijf per zeker. week. En dat is ja, veel zeker. voor Amsterdam? Nou, in principe, het zal natuurlijk altijd meer kunnen. Kijk, het is niet alleen natuurlijk uh, door de droogte. Kijk, dat gaat natuurlijk eigenlijk het hele jaar wel door. Alleen, de mensen ruiken het sneller. Dus je uh, hebt wat meer oproepen dan normaal. En, en waar komt het door? Wat gebeurt er precies door die droogte? Nou, nee, in principe. Kijk, het is niet alleen door de droogte dat er, dat er al stank is en dat mensen dat gaan uh, dicteren. Kijk, wat ook vaak gebeurt is dat er uh, wortelgroeiende leidingen natuurlijk komt. Kijk, een wortel zoekt natuurlijk altijd uh, zeg maar water op. En dat gebeurt eigenlijk door een heel klein iets van een haartje, haardikte eigenlijk, wat in een leiding gaat. En dat gaat zeg maar uitzetten door, door middel van een uh, mes, zeg maar. En dan op een gegeven moment scheurt het en dan krijg je breuk en stank. Nou ja. En, en het water in die riolen, is er nog een kans dat dat, dat, dat verdampt door de droogte? in principe, dat gebeurt eigenlijk niet. Niet dat het gaat verdampen. Kijk, je hebt wel eens dat als mensen op vakantie gaan, dat ze terugkomen, dat ze denken van, we hebben stank in onze woning. Ja, dat kan komen natuurlijk, dat de sifonnetjes uitdrogen. Alleen in principe, dat zijn allemaal kleinigheidjes eigenlijk. Ja, het valt eigenlijk allemaal wel mee als ik u zo hoor in Amsterdam. Ja, nee, ik ben altijd erger. Gelukkig, <laughs> precies. We gaan eens kijken hoe het bij de maneges is. Want er komen ook berichten over maatregelen bij maneges. Ilse van Ochten is instructrice bij Manege de Kamphorst in Hollandse Rading. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat merkt u van die droogte? Uh, nou ja, wij organiseren veel buitenritten natuurlijk op de Heide. Hier op de Hoornenboegse Heide in Hilversum. En uh, ja, veel ruiterpaden lopen ook langs uh, fietspaden en voetpaden. En gaan we met een grote groep buiten rijden, dan uh, ja, ondervinden wij en ook de voetgangers en de fietsers daar wel hinder van, van de extra stof op het moment. Een hoop stof. En, ja. en, en wat is het gevolg daarvan? Geen buitenritten meer? Het gevolg daarvan is uh, ja, minder buitenritten. Als wij uh, een kleine groep hebben, zeg maar een stuk of vier, vijf klanten, dan is dat nog wel te doen. He, op het moment dat wij met een groep of uh, 8 à 10 rijden, dan is dat alweer uh, lastiger. Dus dan uh, cancelen wij die ritten inderdaad, ja. En meer binnenrijden ook? Meer binnenrijden. Dan hebben wij de mogelijkheid uh, tot twee buitenbanen. Dus uh, dat is dan wel, daar uh, zijn we flexibel in. Maar ook die moeten wij extra sproeien. Ja, en, en scheelt het uw inkomsten, die droogte? Nee, dat niet zozeer. Oké. Okay. Nee. Gewoon vervelend, maar vervelend, het gaat ja. vanzelf weer regenen. Absoluut, dat is te hopen, <laughs> ja. Okay. Goed, Ilse van Ochten van Maneesje de Kamphorst in de Hollandse Rading. Ook u bedankt. Ja, graag gedaan. Dag. Ja, u hoorde al eerder deze uitzending Sporters. Ook de politiek had deze 4 mei de eigen herdenking. De voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer en ook premier Rutte... legde kransen bij de erelijst van gevallenen. Daar staan de namen van militairen en verzetstrijders op... die tijdens de Tweede Wereldoorlog om het leven zijn gekomen. Aan het begin van de herdenking lazen scholieren een gedicht voor. Oorlog is geen oplossing. Geniet van dit precieze moment. Het leven is heel kort...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 die hun leven hebben gelaten voor de vrijheid van ons land... en de vrede in de wereld, realiseert zich het belang van die waarde... van dat ideaal. Dat is wat alle mensen delen die vandaag stilstaan bij 4 mei. Dat was Kamervoorzitter Gerdy Verbeet van de Tweede Kamer. Een verslagwoord u van Lars Geerts. Zometeen meteen de terug, waarmee een uitzendbureau... toch Roemeense en Bulgaarse arbeidskrachten naar Nederland haalt. Iets wat minister Kamp juist niet wil. Bij de AWB zit Wijnand Zwaan. Bijn alle dagelijkse files zijn korter dan gebruikelijk. Behalve die op de A50 van Arnhem naar Os. Daar staat tussen Renkum en Knopendewijk 9 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Caruso. Ja, er komen dus toch Roemenen naar Nederland om aardbeien te plukken. Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt dat er genoeg Nederlanders zijn die geen werk hebben en die dat kunnen gaan doen. Hij wil Roemenen en Bulgaren daarom geen werkvergunning geven. Maar uit zijn bureau Green Exotic zegt toch Roemeense, Roemeense arbeidskrachten te kunnen halen voor de tuinders. John van der List is directeur daarvan. Goedemiddag, meneer van der List. Ja, het gaat om mensen met een Hongaarse achtergrond, als ik het goed begrijp. Ja, dat klopt. In 1918, volgens mijn informatie, is er een oorlog geweest in Hongarije. En is Honga Hongarije opgesplitst in meerdere, in meerdere gebieden, waaronder ook een gebied in Roemenië. En deze mensen kunnen vanaf 1, of 1 januari een. Een paspoortaanvraag in Hongaars. Ja, en met een Hongaars paspoort mag je hier wel werken, zonder werkvergunning. Ja, dat klopt. Dat zijn de eerste landen die bij de EU zijn getreden, net als Polen. En die mogen gewoon vrij in Nederland zijn. Ja, En hoe werken. bent u hier opgekomen? Heeft iemand u getipt hierover? Nee, dat was vorig jaar uh, november. Toen uh, zaten we eigenlijk na te denken van, joh, de Polen die kunnen misschien wel uh, na 1 mei in Duitsland beginnen. En dan komt er misschien een tekort aan Polen. En uh, zodoende ben ik aan het, uh, ja, aan het bekijken geweest, van wat kan het alternatief zijn? En toen kwam ik uh, terecht uh, op Roemenië, die toen uh, de EU aan het uitbreiden was met Moldavië. Om die een, uh, een paspoort uh, te verlenen, die Moldaviërs. En zodoende ben ik erachter gekomen dat de Hongaren waren in Roemenië, die toen uh, vanaf 1 januari... Uh, ja, een Hongaars paspoort konden krijgen. En toen moest u nog met die mensen in contact komen. Hoe Want, heeft u dat gedaan? Ja, ik ben uh, in, uh, in november ben ik vliegtuig ingestapt en uh, ja, daar, uh, daar die gebieden rondgegaan uh, waar deze mensen uh, wonen. En hoeveel heeft u er bereid gevonden om hier te werken? Uh, tot op heden zijn er een uh, duizend waarvan uh, wij een, uh, een, een paspoort aan hebben gevraagd. Maar wij niet alleen, de Hongaren of de Roemenen zelf, die zijn ook bezig. Ik denk dat er ongeveer een honderdduizend aangevraagd zijn nu. En honderdduizend zegt u? Ja, inmiddels wel. Het gaat over een, meer dan een miljoen van deze, van deze categorie. Ah, ja, en 100.000 om ook hier te werken of, nee, of heel, in heel Europa? Nee, ik, ik geloof niet alleen om te werken. Ik denk ook om, ja, om hun eigen... Ja. Geloof, tenminste geloof, hun eigen achtergrond... Uh... Ja, ja, oké, okay. dus het is ja. niet zo dat u honderdduizend mensen uh, bereid heeft gevonden om, uh, om hier te gaan werken? Nee, nee, nee, absoluut nou, niet, ik nee. zeggen, dat is een enorme klus voor u geweest. En, en wanneer zouden ze kunnen beginnen, de mensen, die duizend waar u het over heeft? Ja, nou, uh, de eerste die zijn uh, gelijk 3 mei aangevraagd. En uh, daar gaat ongeveer vijf maanden over in voordat ze die uh, Hongaanse paspoort kunnen krijgen. Hmm, maar dan en... zijn de aardbeien al geplukt, toch? Uh, nou, gedeelte wel, gedeelte niet. Uh, ik heb het ook, uh, ja, ik had het eigenlijk voor mijn polen gedaan, zeg maar. Nu komt de te werk, in de problemen, dus ik dacht van, ja, ik breng het maar naar buiten. Die mensen, de tuiners zelf kunnen het ook zelf gaan uh, aanvragen of, uh, ja, aangevragen voor die mensen of zelf gaan werven. Of ze kunnen het via ons gaan doen. En dat laatste is voor u natuurlijk goed, als dat gebeurt. Ja, uiteindelijk, uh, ja, tuurlijk. Alleen, uh, ja. We hebben natuurlijk met z'n allen de mensen hard nodig. Nou, maar minister Kamp zegt, die zijn in Nederland. Die is natuurlijk helemaal niet blij met wat u doet. Uh, die is misschien niet blij dat, er, uh, ja, dat dit uh, ontdekt is. Het is niet zo nieuw, het alleen ja, ik, heb het, uh, ja, ik heb het dan uh, aan gang gezet. Uh, de Nederlanders, nou ja, uh, er zijn ook 200.000 polen hier aan het werk. Dus uh, ja, volgens mij zijn die ook nodig... Goed, nou, wat u betreft dus, uh, komen er Roemenen met een Hongaars paspoort hier naartoe... om uh, de aardbeien te plukken en wellicht ook ander werk te verrichten. John van der List, ik dank u voor uw uitleg. Ja, dank u wel. De directeur van Green Exotic. Het was een historisch moment in Cairo. Daar tekenen tussen de Palestijnse organisaties Fatah en Hamas. die twee eh, organisaties samen een overeenkomst. De twee partijen zullen intensief gaan samenwerken. Er komt een eenheidsregering en volgend jaar kunnen Palestijnen naar de stembus. Met deze overeenkomst eindigt een langslepend conflict tussen Hamas en Fatah. Vier jaar duurde het. Het begint natuurlijk allemaal veel te laat. Een uh, hotel in uh, Cairo, groot nieuw hotel. En dit is waar veel van de delegaties zitten. Khaled Mershaw bijvoorbeeld. De leider van Hamas die leeft in ballingschap in Syrië. Die uh, moet nog naar het complex gaan waar hij uiteindelijk zijn handtekening moet gaan zetten. Die belangrijke handtekening. Maar volgensnog moet hij überhaupt nog in de auto stappen. Een soort hekjes worden nog neergezet om ons op afstand te houden. Dat is toch een beetje het uh, thema van de dag. Want de ceremonie, daar uh, mag eigenlijk niemand bij zijn, behalve de Egyptische staatstelevisie. Druk gedoe. Er is kennelijk geen protocol. Welke auto voor moet en welke niet. Mannen van de beveiliging die springen er nog op. Maar goed, daar gaat hij dus. In een auto die geblendeerd is. En dat later vertrek... Dat zou er, gaat het gerucht, nog altijd mee te maken hebben gehad... dat men het niet eens kon worden over de tafelschikking. Waar... Even verderop veel applaus als de handtekeningen gezet worden... door de twee mannen die elkaar al zo lang niet meer in de ogen hebben gekeken. Mashaal en Mahmoud Abbas. En uh, Later komen ze allemaal weer terug naar dit hotel. Nounou is woordvoerder van Hamas. De story voor ons is niet to Israël of niet. We willen onze goals, doelen, die establish onze independent state op de borders van uh, uh, 1967. Borders. Als dat betekent dat de Palestijnen een staat krijgen en in de grenzen van 1967 met Oost-Jeruzalem als hoofdstad, dan is er wat ons betreft te praten. Maar dat snap ik dus niet. Want waarom dan niet zeggen dat er achter die grenzen, die al u als grens accepteert, dat er dus iets anders ligt en dat dat Israël heet? Nu, we. We don't, uh, discuss this issue. Luister, het is niet aan ons om Israël te erkennen. Ja, als we uh, het eens zijn, als we een akkoord hebben en zij erkennen Palestina dan zal er met ons te praten zijn over erkenning van Israël en tot die tijd is het niet aan de orde. This is very significant agreement. Mustafa Barghouti is een van de onafhankelijke uh, kamerleden in het parlement en zijn naam wordt genoemd. Jawel, als uh, nieuwe premier Mocht Salam Fayyad, de huidige premier die in het Westen heel populair is, mocht hij niet acceptabel zijn voor een van beide partijen. En this would open the road for real peace, just peace between all Palestinians. En Israël en de rest van de wereld. En niet met part of van de Palestijnse Dit is belangrijk voor de Palestijnen, dat ze weer één zijn. Maar het is ook belangrijk voor de rest van de wereld. Namelijk, uh, nu kan er weer onderhandeld worden over vrede met Israël. Dus ook voor Israël is dit belangrijk. Het is een van de kleinere partijen, deze meneer. Uh, de voorzitter van Democratisch Front voor de Bevrijding van Palestina, DFVP. You are confident. Uh, okay. Not very confident. But... Optimistisch zal ik niet willen zeggen. Ik bedoel er moet echt nog heel veel gedaan worden. Dat uh, to overcome all the difficulties in the future. Dat is een beetje het lot trouwens wat onze journalisten vandaag beschoren is. De liftdeuren gaan dicht. Daarin zit, weten we inmiddels, Khaled Meshaal, maar hij heeft in elk geval geen zin om te praten. De baas van Hamas die vandaag want laten we het erover eens zijn dat dat historisch is in elk geval die vandaag weer de hand schudde van Mahmoud Abbas. Correspondent Sander van Hoorn was erbij in Cairo. Het NOS Radio Injoornaal Media Overzicht. Juri Stubenetski. Veel websites en kranten besteden aandacht aan de dodenherdenking... want hoeveel van de 102.000 omgekomen Joden die in 1939 in Nederland verbleven... zullen vandaag worden herdacht in het huis waar ze toen woonden? Veel, hoopt het Amsterdamse Comité 4 en 5 mei. Het comité liet een affiche maken dat bewoners van huizen van gedeporteerde Joden... achter hun raam kunnen plakken. Op de voorpagina van het NRC Handelsblad staat zo'n affiche... Eén van de 21.662 huizen staat erop. Het moeten moet de omvang van de jodendeportatie laten zien. Er wordt ook veel getwitterd over de dodenherdenking. Veel mensen spreken de hoop uit dat een damschreeuwdrama als vorig jaar niet voorkomt. Op de satirische nep Twitter-account van de Koningin staat: Denk erom, landgenoten. We willen een rustige en waardige herdenking. en niet dat gedoe van vorig jaar. De Leeuwarden Courant brengt de oorlog onder de aandacht met een opmerkelijke foto van een NSB-fotograaf. De foto is gemaakt op het Rembrandtplein in Amsterdam in de aanloop naar de februari-staking begin 1941. We zien ongeregeldheden. Een handjevol politieagenten staat rondom een man. Een van de agenten die de leiding heeft, schreeuwt dreigend tegen de man. Die zijn hand omhoog houdt om zich te beschermen. Nog steeds verschijnen er filmpjes van Amerikanen. die door het dolle heen zijn dat Bin Laden is gedood. Dacht u dat ze in New York en Washington konden feesten op het platteland? kunnen ze er ook wat van. USA! USA! USA! In het filmpje is een redneck te zien die op zijn kwad door een groen weiland scheurt. Hij draagt de Amerikaanse vlag bij zich en schiet met zijn vuurwapen om zich heen. Zijn vreugdefilmpje is bijna 300.000 keer bekeken. Veel mensen vinden dat zijn actie te ver gaat. Een van de reacties op de video luidt... wauw, dit is nu een voorbeeld van waarom andere landen een hekel hebben aan Amerika. Inmiddels worden steeds meer details bekend over de laatste uren van Bin Laden. CBS meldt op basis van veiligheidsfunctionarissen dat hij klaar was om te vluchten. Zo had Bin Laden omgerekend 500 euro in zijn jas genaaid. En ook had hij telefoonnummers op zak. Ook gaat CBS in op de foto's van het lijk van Bin Laden. Ze zijn nog niet gepubliceerd. Maar een verslaggever heeft zich laten vertellen wat erop te zien is. En hij zegt dat het walgelijk klinkt. Van zijn hoofd is weinig meer over. Omdat door het schot boven zijn linkeroog zijn achterhoofd is verbrijzeld. Hij mist een deel van zijn hersenen en een oog. Het zijn geen luchtige foto's, zal dus de verslaggever. In het parool staat de oplossing voor leegstaande kantoren... en voor mensen met een moestuinambitie. Leg moestuintjes aan in die leegstaande gebouwen... en verspreid de groente en fruit die je maakt... dan onder de naam De Groente uit Amsterdam. In de leegstaande IBM-typemachinefabriek langs de A4... kan deze zomer zelfs de eerste kantoormoestuin ter wereld komen. In plaats van echt daglicht worden groente en fruit gekweekt met kunstlicht... Aardbeien, zelfs midden in de winter, duurzaam geproduceerd en heerlijk van smaak, zegt de bedenker, hovenier Filip van Traan. Hij wil gebruik maken van speciale stapelbare kwekerruimtes waarin groenten en fruit kunnen worden verbouwd. Ze kunnen in alle gebouwen worden neergezet. De Amsterdamse wethouder van Poelgeest ziet wel wat in die plannen. Tot zover het mediaoverzicht. Na zessen zijn we terug met het Radio 1 Journaal. Dan hoort u Laurence Stassen, de fractievoorzitter van de PVV in Limburg... Want er is zojuist een akkoord gesloten met CDA en VVD. De PVV gaat besturen. De overnachting. Elke week één gast die blijft slapen, maar vooral komt praten. Laat me zitten in het donker. Zaterdagnacht in de overnachting. Laat me zitten in de nacht. De helft van Akta in de Munnik, namelijk Paul de Munnik. En een kusje voor je moeder. Die daar in het grote bed...